Dik Haak met het NOS Journaal. De vakbond FNV Bouw wil af van de vaste vakantie voor bouwvakkers, de bouwvak. De bond komt met dat voorstel naar aanleiding van een onderzoek onder de leden. Daaruit blijkt dat de meeste leden zelf willen bepalen wanneer ze op vakantie gaan. Voorzitter Kersten van FNV Bouw noemt de gedwongen vakantie in de bouw ouderwets. De leden willen ook inspraak in de werktijden. Nu is deeltijdwerk in de bouw niet mogelijk. Volgens de bond is de sector daardoor impopulair bij jongeren en vrouwen. China heeft zich twee jaar geleden bij de massale demonstraties in Tibet op grote schaal schuldig gemaakt aan mensenrechten schendingen. Dat concludeert Human Rights Watch op basis van 200 gesprekken met Tibetaanse vluchtelingen en bezoekers in het gebied. Bij de protesten tegen China schoten ordentroepen willekeurig op Tibetaanse demonstranten. Verder werden demonstranten geslagen en geschopt. De mensenrechtenorganisatie zegt ook dat arrestanten nadien zijn gemarteld. Van honderden van hen is sindsdien niets meer vernomen.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 Vandaag is het de zogeheten dag van Groesbeek met de gevreesde Zevenheuvelenweg. Het weer half tot zwaar bewolkt, vanmiddag vooral in het zuiden een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen weinig verandering in temperatuur, maar wel meer buien. Dit was het NOS Journaal.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 Wat heb ik ja. dit jaar gedaan? Ja, ah, we moeten ik, volgens de donnennorm moeten we tot 67 doorwerken. Dus uh, nou, dat denk je ik hebt, niet. Je hebt nog even de tijd, voor... Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Gert, eh, eh, een, een vraagje meteen even op de man af. De verenigingen, stichtingen, organisaties, noem het maar op. In Zonvoort hebben de afgelopen maand bijna allemaal een brief ontvangen met de aankondiging: hou er rekening mee dat er moeilijke tijden gaan aanbreken.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 ja, maar toch gaat die cultuureducatie die, die uh, wordt uh, afgebouwd en dat uh, wordt uh, taak gemeente en uh, kosten gemeente en eventueel kosten van instanties die uh, die allerlei dingen voor ons verzorgen, uh, zoals uh, de, de, de, de, de kunst en cultuurproeverijen uh, die georganiseerd worden door, uh, dat heet heel hard, dat was vroeger creator, uh, die op de scholen uh, ballettoestanden noem maar op alles, uh, klassieke muziek en neem de hele eruit tijd maar op.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 Zonder dat je erg veel schade aanricht, dat je dan aan de andere kant zo dapper moet zijn. Dus zeggen van nou, we hebben al die tijd hebben het volgehouden. Wij zitten heel laag wat betreft onze tarieven. Ik, ik ben nog aan het uitzoeken hoe de tarieven hier in onze omgeving liggen. Het is eigenlijk een uh, soort benchmarking eigenlijk, wat je ja, een vergelijkend waardeonderzoek ja. uh, ten opzichte van onze omgeving. En onderzoek op ten opzichte van de omgeving? Ja. Weet je dat al? Nee, weet ik weet het nog niet, maar uh, uh, uh, uh, mijn stellige overtuiging is dat we laag zitten. Als je kijkt naar de. En dan kun zeg je zeggen ja, in Bloemendal staan veel meer villa's en al die andere dingen.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 we dan me reed, niet daarom een meelied in zeer.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 kunt maken. Ja, maar het is niet alleen het bestuur. Hè? Ja. Het, zijn, het zijn allemaal... Ja, oké. Okay. De credits die, ook die, teruggeven die, naar degene die, die het betreft. De naar zelf natuurlijk. Ja. Ja. We zijn een hele, denk ik, een actieve groep in zijn totaliteit. Ja. Niet oh, alleen het bestuur. Mag nee. ik een voorbeeld geven? De BKZ, die is nu zeer initiatiefrijk geweest met de, de, de halte bij de bus. Het rest, de voormalige restaurant bij de bus. De bushalte. Oh, Hoe draait dat?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 Dat is ook kunst. We oh. hebben terrasjes waar mensen op kunnen gaan zitten. En dan ja, dat is pas kunnen... du tetteren. Ja, dus dat, nou ja, het is één geheel, denken we. En een keer anders dan anderen. Dus. En alle Zandvoort, de, althans je zegt 24 kunstenaars uit Zandvoort. Nee, 18 kunstenaars uit Zandvoort doen daar mee. Ja, ja. Is het, dat bewust, nou, is het bewust ook even, even wat anders, is bewust ook voor die locatie uh, gekozen daar? Ja, ja. ja?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 ¶ Cause I feel like flying ¶ Woo! Damn right! ¶ I feel like flying ¶ I got a road truck on my head ¶ And I feel like flying ¶ Yup! ¶ Oh, I feel like flying ¶ I told a girl her name was pretty silly ¶ She spit me in the face and stole my chair Just grinned and I said my name was silly looking billy And after that my memory kinda of stopped right there So fulfilling feeling feels like smiling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 I was walking home as it word 12 down, my tongue straight to below, I just catch them right before they hit the ground, no, you know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 je zegt locatie paal 69, dat is niet de, de kilometer paal 69 nee. die voor de reddingspost ergens het nee. brok er mee staat. Maar het is echt op het Naakstrand en die tent daar, de strandtent, heet paal 69. Ja, strandpaviljoen paal dus 69. Dus je moet een stukje lopen, je ja. gaat naar de Zuidboulevard, boulevard, boulevard Paulusloot, parkeert. En dan moet je een kilometer naar het zuiden lopen Ja. en dan kom je bij paal 69. Klopt. En, en daar is een feest en dat begint om half zes ja. met zangeressen.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 Uh, nou ja, deze feesten worden in Amsterdam in het Center iedere maand georganiseerd, deze One Love Feesten. We hebben, dat kan ik misschien ook alvast aankondigen, een super oud en nieuw feest gepland. Mm -hmm. dus, uh, Op het strand? Nee, in het Center in okay. uh, Amsterdam. Ja. Nou, we maar we komen het. volgend jaar weer terug met strandfeesten. Heel goed. Nou, we horen nog veel van je. Ik hoop het. Ja. ja. Uh, ja. vanavond het woord...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 Uh, terecht. En dan zie ik hier iets staan, uh, maar daar weet ik niks van. Uh, dat is uh, CFM nee, 20 dat, jaar live. Dat, dat was een oorspronkelijk idee. Dat was een idee oorspronkelijk idee. een glazen huis, maar dat gaat dus niet door. Gaat dat niet door.